Fuad El is vandaag voor het eerst voor de rechter verschenen. Hij zit vast voor het doden van drie mensen in Rotterdam, iets meer dan een jaar geleden. De slachtoffers waren de buurvrouw van Fuad El en haar dochter. Daarna zou hij in het Erasmus ziekenhuis een oud docent van hem hebben doodgeschoten. El zegt dat hij dat nooit had willen doen, maar dat hij werd gedwongen door een computer in zijn hoofd. Je hoort verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij onderhandelde, hij sprak met die computer in zijn hoofd over de manier waarop hij wraak ging nemen op het feit dat hij geen diploma had kreeg. En kennelijk eh, wilde die computer in zijn hoofd waarmee die sprak verder gaan. Die wilde dat er misschien meer mensen nog vermoord zouden worden. En wat El heeft gezegd tegen zijn onderzoekers dat hij zelf niet wilde dat er kinderen bij omkwamen. Is uiteindelijk wel gebeurd. Zijn buurmeisje. Vandaag was pas een voorbereidende zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt eind januari. Twee Nederlanders moeten in België de cel in omdat ze een man in het water duwden die daarna verdronk. Twee jaar geleden tijdens de grenzen Duwde de mannen uit Goes, een 54-jarige man uit Gent, van een brug af. En toen ze zagen dat hij niet kon zwemmen, deden ze niks. Dat heeft meegespeeld in de hoogte van de straf, zegt de rechtbank. Een element dat zeker heeft meegespeeld is het feit dat de twee beklaagden... Uh, totaal geen hulp geboden hebben toen het slachtoffer zich in grote nood bevond. Integendeel, in plaats van te helpen zijn ze gewoon van de feiten weggelopen. De man die het slachtoffer in het water duwde moet vier jaar de cel in. Zijn vriend die toekeek heeft twee jaar gekregen in Japan heeft de politie een beer gedood... die was ingebroken bij een supermarkt. Een medewerker van die super werd dit weekend... vlak voor openingstijd aangevallen door de zwarte beer. Hij raakte gewond, maar kon vluchten via de opslagruimte. Het lukte de politie pas na drie dagen om de beer te vangen. Door hem met appels, brood en honing te lokken... vertelt correspondent Anoma van der Veren. Ze hadden allemaal vallen voor hem klaargelegd... in en rond de supermarkt waar de beer was ingebroken. En door hem uiteindelijk met appels, brood en honing te lokken... is het gelukt. Toen is hij verdoofd en uiteindelijk ingeslapen, en dat moet ook wel volgens de autoriteiten. De berenpopulatie is namelijk de laatste jaren enorm gestegen. Daardoor gaan ze vaker op avontuur in bewoonde gebieden waar mensen wonen. De afgelopen jaren zijn honderden Japanners aangevallen door beren. Het weer bewolkt dag, af en toe wat zonnestralen, maar ook van tijd tot tijd regen. Morgen krijgen we een overwegend droge dag, met aardig wat zon... en het wordt dan maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een opvallende file in Noord-Holland op dit moment... en die staat op de A4 in Amsterdam richting Den Haag. Tussen nieuw vennepen dorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstoken dicht. De vertraging is een klein half uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 En de personen die uh, in het uh, stuk voorkomen weten vast wel over wie het ging. Oh, maar die zijn niet geïnteresseerd in literatuur. Nee. <laughs> en in mijn proëzie. waarschijnlijk nee. ook niet in de radio. Ja. Dus nee. ze hebben niks gehoord. Doe, doe jij ook nog wat, hè? Ja. Ja, zo, ja. zoiets. Maar, uh, ja, de, de baby bracht me wel op het uh, volgende <lacht> stuk, uh, trouwens. Uh. Het uh, is uh, de van Marco Temes net op de Salvo Radio. En dat gaat uh, over uh, eerlijke. Dus uh, ja, uh, nou ja, inderdaad, erachteraan uh, Steve Wander en isn't she lovely. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Kwart over vier geweest, we gaan naar het theater van de Autosport.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 Jeden, Jeden. Een maatje. Nou, de eerste maandag van het nieuwjaar is de laatste dag van de Autopassion. Ja, wow, ja. Oh, oh, oh, we nou, oh. het En wat waren we trouwens even vorige week vergeten met toen Michel Bleekermolen bij jullie in de studio was? Ja. je ja, hals over Michel Hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad toen we het gesprek hadden? Michel is eigenlijk het begin geweest van alle ellende hier in die winkel! Hè? Ja, maar die heeft in 1995 mijn winkel geopend. Oh <laughs> jee, en dat we <laughs> hebben we helemaal niet verteld. Hebben helemaal niet verteld. 1995, nee. ongelooflijk. Oh, 1995, jongens, 30 jaar geleden. Jeetje mineetje. Ik heb er nog hapen over in die tijd. Je je kijk, ah? <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Zo, zo gaat de tijd voorbij, hè, ja, zo, zo gaat de tijd voorbij. Ja, ja. ja, ja joh, joh, maar nog plassen. steeds uh, lekker met autosport uh, bezig. Autosportmine, elke, uh, elke dag. En uh, ja, ITCC. Dat is punt ja, ja, daar gaan we zo over hebben. Maar oh, okay, eerst toch. nog even wat. Uh, Jij ja, gaat na Autopassion uh, ga je gewoon door met uh, de autosport met uh, ITCC. Ja, Voor de mensen de die uh, even niet weten wat het is. Uh, vertel er eens even in het kort wat over. Uh, ITCC is de Youngtimer Touring Car Challenge. Het is natuurlijk een prachtige historische serie die al uh, nou, nu ook al meer dan 30 jaar bestaat. En uh, 32 jaar, inmiddels uh, al volgend jaar 32e jaar in. En uh, in de laatste 12 uh, jaar, twaalf jaar uh, ben ik daar een beetje...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 Prachtig weekends. En uh, onze eerste begint uh, dadelijk in april op uh, het ja, beroemde circuit van Monza. En uh, daar gaan we van start met 100 auto's dadelijk. Dus, uh, oh, 100 uh, auto's? Ja, 100 Jeetje. auto's. Ja, we wonen in twee verschillende series. Maar ja, dus uh, 50 auto's uh, elk. Dus uh, dat zijn startvelden. Daar kan de Formule 1 alleen maar van dromen. Ja, precies. Maar uh, en, ja, die gaan wel naar 22 auto's. Hè? Maar uh, we zijn gewoon een We gaan straks met 22 auto's natuurlijk gewoon uh, beginnen. Maar uh, ja, hier gaan we gewoon met 50 auto's starten. En dat zijn ja, uit een prachtig tijdperk van de autosport jaar 70, jaar 80, uh, wat daar gaat rijden. Ook een paar uit de jaren 90. En uh, we hebben voor een, uh, van de week bijvoorbeeld een inschrijving gekregen jongens, in van vier Porsche 917's. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als dat ook gewoon meedoet Die beroemde auto's uit de jaren 70 die op Le Mans reden. Uh, die komen daar ook ons in de serie rijden. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Zeker! En, uh, jeetje! Ja, dan, dan krijg je echt uh, uh, auto's van een paar miljoen waard. Die komen dan wel lekker bij jou scheuren. Nou, dan, uh, dan uh, moeten er bij een briefingstore weer heel streng geworden op iedereen. Dat zal maar wel netjes blijven maar het wordt wel uh, nee, wat, wat een fantastische seizoen, we gaan echt heel Europa door en uh, daar kan ik enorm van genieten en ik moet eerlijk zeggen dat organiseer ik echt al in tien jaar, elf, 12 jaar alweer en daar gaat zoveel tijd in zitten dat de winkel eigenlijk een beetje dwars begon te lopen en uh, ik heb gewoon geen tijd voor het. Ja. Uh, dus uh, daar moet je keuzes maken in het leven. Klopt, klopt, dus, uh, klopt. Ik heb voor de autosport gekozen. Nou ja, je, je hebt gelijk ook uh, Rendel. En uh, ik ja. zat even aan de uitzending van vorige week te denken. Hadden we de bleken in de uitzending natuurlijk, drie uur ja. lang. Ja. Maar ja, is het niet, niet wat voor Michel om ook bij jou mee, mee te doen, zeg maar? Ja, hij is er wel de leeftijd voor, zeggen we dan. Maar, nee, ja, ik weet niet, Michel heeft, ik weet eigenlijk niet eens of Michel ooit wel historische autosport heeft gedaan. Maar hij heeft wel in auto's gereden, die nu inmiddels al zo oud zijn, die, dat, dat ze bij ons rijden. En misschien vindt hij het ooit wel leuk om met zo'n auto, als hij hem nog heeft staan in de garage, met zo'n auto bij ons te komen rijden. Ja, hij heeft toch wel wat autootjes. Uh, dus, uh... Ja, maar Michel is natuurlijk wel heel erg actief nog wel gewoon in de moderne racerijen.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 Dus dan kan je gewoon onder podcasts, kan je de hele uitzending, kan je terugluisteren. Van de... Ja, We moeten wel eens bedoelen, ik heb een hoop gemist. Nou ja, de, de, de hele uitzending, maar is, even samengevat door Benno. In okay. anderhalf uur heb je de hele uitzending te nou, pakken. Nou, helemaal top. Nou, Benno, Benno heeft volgens mij alleen maar met de grote grijs gezeten. Die hele dag, of niet? Nou, zeker weten. <laughs> okay, de, en ja, dat dit zie je ook uh, in het artikel in de San Francisco als, zie je in ieder geval uh, heel uh, ja, aangenaam met, uh, met Michel uh, praten.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 Absoluut, absoluut te lief. En uh, nee, dit was weer zo'n actie dat ik denk: ja, jongen, jammer, joh. Ja, nee, inderdaad. Hey, maar uh, ja, we hadden het net over uh, 20 auto's, er worden er uh, 22. Ja! Ja, want een nieuw team is uh, toegelaten.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 Voldoende, nou dan krijg je maar eens 10 miljoen minder, dan moet je maar beter je best doen om een sponsor zitten vinden, maar ik, eh, ik heb daar zoiets van, uh, jongens, uh, het moet makkelijk kunnen, uh, laat ze alsjeblieft gewoon lekker met 22 auto's rijden. Ja, en, uh...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 Nou ja, ik, uh, ik heb geen idee. Kijk, uh, ik denk absoluut dat er Amerikanen in gaat. Nou, wie hebben we? Logan Sargent? Nou, daar ben je ook gelijk een topteam, hè? <lacht> oh, oh. Niet doorgemeen, hè? Maar, ja, nee, jongens, maar dat is het toch gewoon niet? Nee, dus ja, zeker niet. Nee, nee, maar er zijn natuurlijk wel uh, genoeg rijders die daar even geen plekje hebben... die misschien zeggen, we willen weer. Nou ja, ze kunnen Sergio Perez al vragen, die neemt niet veel geld mee. Dus, <lacht> en Mexico. Ja, weet je wel, Mexico, Amerika, de muur weghalen is ook eens één een land, hè? Nou ja, inderdaad, dus, ik heb wel gehoord dat... Uh,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 uit wat voor klasse dan ook. Dus uh, dat is dan nog een beetje een beetje afwachten. Maar wij hebben nog twee jaar. We hebben zelf wel uh, een jaar minimaal. We hebben nog even. Precies. We nog even. Dus, uh, nou dus uh, we gaan het allemaal meemaken nog wel goed dat dit gaat gebeuren. Absoluut. Ja.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 ...dat de meeste kampers het uh, wel aan kunnen horen... ...en een teamje erbij. Maar, uh, dat is helemaal geen probleem. Ja, dus, uh... We hadden trouwens net uh, Erik uh, Wijs... Uh, ...in de uitzending ja? over uh, dat boek... Uh, ...wat uh, verschenen is... Uh, ...van uh, Michel Vajant. Ja... Uh, jongens, daar gaan we het niet over hebben. Dat is gewoon een must. Uh, de, voor de hele wereld. Dat moet je gewoon kopen. Want ten eerste. Uh, zeker de oude generatie. Iedereen is opgegroeid met Michel Vajant. Iedereen. Zeker. En, uh, en als je dat, uh, daar niet uh, mee opgegroeid bent. Uh, de, ja, de nieuwe generatie jeugd, misschien wat minder. Maar dan, dan heb je geen, geen uh, uh, autosport in je aardetje zitten, zeg maar. Uh, daar is iedereen mee begonnen. Ja, en dit is nu gewoon een mooie stripverhaal. En nog veel meer: huh, foto's, toestand, dat soort dingen over, uh, over uh, het Secret Park Zandvoort, ja, dat is gewoon een must. Daar, Daar moet je eens over nadenken, allemaal onder de boom, overal. Precies, Gelijk. dus uh, Sinterklaas, kerstman, luister en ja, huiver. Het huiver. Plus. Secret Park Zandvoort, misje voor jou, boek, moet je hebben. Zeker, Klaar. en er is en, ook uh, af... nog een collectors item van. Daar had ik het net met Dolly over. Uh, dat is een speciaal yeah. exemplaar, uh, zeg maar. En die oh, is... uh, kostte 100 euro's. Uh, ja, maar uh, ja, dat schijnt uh, ook een, ja, echt een uh, limited edition te zijn. Dus, ja, dan hebben ze waarschijnlijk een harde kaft in plaats van een zachte kaft. Sowieso. Ik denk dat sowieso is, is. En zijn die dan getekend door Erik Wijers? Ja. Dan heb je wel een heel bijzonder exemplaar. Dus <laughs> Erik Wijers. <laughs> ja, <ja>, ja, nee, <laughs> nou, die haal ik persoonlijk wel even op bij hem. Ja, Oké, okay, uh, goed. <laughs> ja, nee, ik ben ook benieuwd naar die handtekening, maar. <laughs> ja. Ja, ja, dat uh, nou, misschien de uitgeven of te schrijven. Geen idee, dus... Het uh, nee, uh, is een Belg trouwens, hè, de schrijver. Ja, een, Belg. nou, een Belgische schrijver die dan over Zandvoort gaat schrijven. Ik vind het toch wel, de wereld is wel heel, heel wonderbaarlijk. Zullen we dat maar houden? Precies. Kijk, als je, als je nou iets maakt van Zolder, of Spa-Focus, of, Spa of, of Metet, dan zeg ik nou, de Belgische quiz. Dan zeg ik nou, prachtig, maar we... Uh, uh, Zandvoort. Ja, dat had in feite wonen eigenlijk gewoon iemand uit Zandvoort, die gewoon daar geboren getogen is, en uh, nooit meer weggaat, die dat moet moeten gaan schrijven.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 We ja, hebben weer even, uh, even de sintijd volgepraat. Dolly ja, hebben we niet mee. gehoord, maar die is er wel, hoor. Dolly. Oh daar, hey, Dolly, hey. Ja, ja, hey Randall. Ja, ik, ik deed af en toe een poging om mee te praten, nee, maar het valt bij jullie niet tussen te komen. Nee, maar het is heel simpel. Hè. Uh, uh, uh, boos is dat onmogelijk. Gaat het gewoon niet lukken. Nee, nee dat heb nee. ik gemerkt. <laughs> dus bij deze afgerond. Nee, uh, <laughs> okay. nee. En uh, tot volgende week, Randall. Volgende week weer. Ja, uh, ook weer in Capri. We gaan gewoon door. Gezellig, precies. Oké. Okay, okay. uh, uh. Hoi, bedankt voor. Okay, oh ja, we hebben het dag. over de België. Dag. Belgen dus België. Hoi.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 Je kwam er niet tussen hè, tussen uh, Rendel en... Uh... Nee, ik wou wat zeggen, want <laughs> jij had het over een poster van Jan Lammers die hier staat. Maar ja. het is gewoon een foto. Ja. Er is geen, er geen postertje. Ja, maar hij is een, ge een geplakte foto. Ja, dus wel is voor op mij een, op poster, een uh, stuk uh, hout geplakt, ja. Ja, precies. Ja, ja dat deed okay, je ja, ja. ja. Dat houdt hem goed in ieder geval, toch?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 Dolly is mooi, hè? Is zes, mooie plaats. Is een mooie plaat, ja. Is een mooie ja. plaat, ja. ja. Goede tekst ook. Zeker, ja. Inderdaad. Dus ja. Uh, nou, dan komen we zo meteen nog wel even op terug. Ja, is maar zo. we gaan eerst het uh, dier van de week doen. Ja, ja. En uh, ja, ik, ik, ik, ik val toch weer voor een hondje, hè? Dat, uh, en ik ben gevallen voor het hondje dat Visa heet. Dat is een jonge kruising Amerikaanse stefferteef.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 Dus, uh, oké, okay, nou, mooi mooie dier van de week was het net over uh, ouder worden en dergelijke. En, uh, maar ja, het heeft ook een voordeel. Old en wise. Ja, ja zeker. Ja, ja. Nou, die gaan we nu draaien. Alan Parsons Project hier bij ZFM. As far as my eyes can see. There are shadows pro. ZANG Set yes. a I'm Kijk uit de jaren 90 uh, Dolly. We hadden het ook nog even over, hè? De jaren 90 ja. Uh, muziek. Ja, ja, ja. Uh, Charles Eddie, die kwam uit, uh, uit die kwamen uit de jaren 90. Leuk, hoor. Het laatje would I lie to you worden juist. En daarvoor uh, Old and Wise van die Ellen Parsons Project. Ja, ook zo'n mooie mooi single. Ja, ja. Dolly, dank je wel weer voor je komst naar de studio. Oh, het is al afgelopen. Het zit er weer op. Oh. <laughs> ja, dat, dat vliegt ook dat voorbij natuurlijk. Stil, Ongelooflijk. <laughs> Het zit er alweer op, drie ja. uur lang, Zandvoort op zaterdag. Ja. Maandag, morgen, middag worden we herhaald tussen twee en vijf uur. Oh jee, hoor zelf. Dan hoor je zelf nog een keertje o, o, o. terug op uh, de radio, laten ja. we hopen, dan ook op 106.9. Nou. Want die is even uit de lucht vanwege een technische storing. Laten we hopen dat dat uh, in de, in ook die stroomstoring waar we het net over hadden. Ja. Dat is dus een heftige uh, een uh, Heel he? heftige. Heel veel ja. schade aangericht en dergelijke. Ja. Kan uh, gebeuren he, voordat de stroom uitvalt. Dat er in één keer een stroomstijging plaatsvindt. Met misschien en dan wel... En dan branden dingen door Tot zeker. de 100 volt en zo. Dat dingen dan uh, doorbranden. Ja. Nou, dan dus, uh, zit je mooi met de gebakken peren. Zeker weten. Nou, ja. wij gelukkig verder met de radio niet. Dus we waren er weer. Ja. En maandag in okay. de herhaling. Dan dus zeggen we fijne maandagavond. En uh, volgende week zijn we er weer op zaterdag. Ook dan weer tussen 2 en 5 uh, uur. En dan is het alweer. december. Zember, ja, ja, ja. 7 december weer, hè? Zeker weten. de 6 weer... december ben ik er weer. Met even geen rust aan de kust. Oh, he? kijk, okay, hey, hey. dat doen we zo ook. Ja, en als je naar de wereld kijkt om je heen, dan denk je al die ellende. Wat we snel vrede hebben en de wereld veranderen. Change the world. Dag! We Reach the Stars